11 uur, Gert Kluut met het Nationaal. Delen van Rusland worden geteisterd door de ergste decemberkou in 50 jaar. In Novosibirsk is min 40 graden Celsius gemeten... en in andere delen van Siberië werd het plaatselijk zelfs kouder dan min 50. De autoriteiten hebben voor delen van Siberië de noodtoestand afgekondigd. In het gebied tussen Moskou en Sint-Petersburg... hebben de autoriteiten wegrestaurants opgeroepen... hun voorraden levensmiddelen en benzine te controleren en zo nodig aan te vullen. Er worden temperaturen van min 30 verwacht. Ook in Moskou ligt de temperatuur al ruim een week tussen de min 15 en min 20. De extreme kou duurt naar verwachting tot en met maandag. In een huis in Den Haag heeft de politie 730.000 euro aan contanten gevonden. Agenten gingen donderdag naar de woning aan de Repelaarstraat na een melding van een mogelijke inbraak. In het huis waren vier mensen en op tafel lag een grote hoeveelheid geld. Drie mensen, twee mannen en een vrouw werden aangehouden. Een verdachte sprong via een raam naar buiten en wist te ontkomen. Waar het geld vandaan komt is dus niet bekend, het is in beslag genomen. Topmilitairen in China zullen niet langer worden gefeteerd op recepties met een luxe diner. De rode lopers, bloemen en alcohol gaan in de ban. Het Centraal Comité van de Communistische Partij heeft dat bekendgemaakt. Met de maatregel wil de partij extravagantie en corruptie aanpakken. De nieuwe leider van de Communistische Partij, Xi Jinping, heeft eerder gezegd... dat privileges voor de elite en de corruptie kunnen leiden tot ongenoegen onder de bevolking. De maatregelen volgen op de zaak Bo Xilai. Deze regionale partijleider werd gezien als kandidaat voor een topfunctie in de partij. Totdat hij werd beschuldigd van corruptie en machtsmisbruik. Zijn vrouw is veroordeeld voor de moord op een Britse zakenman. Het weer plaatst nog kans op ijzel Vanmiddag en vanavond vanuit het zuidwesten regen. In Groningen loopt de temperatuur op tot 3 graden. In Zeeland tot 9. Ook morgen regenachtig en zacht. Dit was het NOS journaal AMBV Verkeersinformatie. In de provincie Groningen heeft het verkeer vooral op de lokale wegen nog hier en daar last van ijzel. op de snelwegen is genoeg uh, gestrooid. We file op de A12 Den Haag-Utrecht door een ongeluk tussen Woerden en de Meer. Twee kilometer, de rechte rijstrook is daar dicht. Met een zuinige Nevit HR-ketel maak je een einde aan te hoge energierekeningen. Ja, ja dat scheelt nogal hè. Kies voor een topketel van Nefit en maak elke week kans op een jaar lang gratis warmte. Wie weet betaalt Nefit jouw gasrekening. Kijk op nefit.nl. Nefit houdt Nederland warm. Ik ben Karin Spank en ik geloof in het leven voor de dood. Ik vind dat mensen zelf wijs en krachtig genoeg zijn... om zowel in voor- als in tegenspoed hun eigen keuzes te maken... en over hun eigen leven te beschikken. Gelooft u ook meer in het leven voor de dood? Word dan voor 5 euro per maand lid van het Humanistisch Verbond. En geef ook die overtuiging een stem. Kijk op humanistischverbond.nl De Libris Boekhandel pakt uit met een grootse kerstaanbieding. De Kobo Mini E-Reader. Van 79,95 voor 49,95. 49,95? Dat is wel een heel klein prijsje voor deze complete en lichte E-Reader. Hij komt er weer aan. De Radio 2 Top 2000. Het muzikale hoogtepunt van het jaar. Vanaf eerste kerstdag op Radio 2, Nederland 3, Cultura24 en Radio2.nl. Kobo Mini, nu 49,95 bij de Libris Boekhandel. Op is op! Dit is Radio 1. Tros kamerbreed. Presentatie Kees Boonman en Margriet Vromans. Goedemorgen. Goedemorgen. Terugkijken op het afgelopen jaar. Hoe kan het ook anders? Dat doen we met een nieuwkomer op het Binnenhof... en iemand die na tien jaar Tweede Kamer lidmaatschap dat Binnenhof moest verlaten. En we praten ook over dat gevoelige onderwerp integratie. Of is dat juist met een kabinet zonder de PVV geen issue meer? De nieuwkomer vanmorgen is Henk Krol van de oudere partij 50PLUS. Nu met twee zetels in de Kamer, maar in de peilingen heeft zijn partij er zelfs acht. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Krol. En ook aan tafel Henk-Jan Ormel van het CDA. Een vertrekker met pijn in het hart, hebben we begrepen. Ook goedemorgen. Ja, maar wel met een nieuwe uitdaging inmiddels. Zo is het, gaan we het ook over hebben. Fijn dat u er bent. En Sadiq Hatjaoui van, multi... nee, van het uh, Instituut Forum is hier. <laughs> u houdt zich bezig met multiculturele samenleving. Moeten we daar nog steeds aan wennen? Of is dit een onderwerp wat inmiddels in een rustiger politiek vaarwater is gekomen? gaan we het over hebben. Fijn dat u er bent. Dank u wel. En u kunt ons ook zien op trotskamerbreed.nl en natuurlijk ook op Politiek 24. Ja, de kranten van de zaterdag, deze zaterdag uh, voor kerst. En die staan allemaal vol met uh, uh, verhalen met uh, grote interviews met uh, politici die allemaal op een, een of andere reden vertrokken zijn. De staatssecretaris van Volksgezondheid, uh, Maxime Vraag in de Telegraaf en de Volkskrant. In uh, het Nederlands Dagblad staat een uh, interview met uh, de Kees van der Staaij van de SGP. Nou, iedereen die legt wel ergens een ei. Maar um, er is toch één interview wat we eerst even uitpikken, meneer Ormel. Uh, dat is een interview met uh, Maxime Verhagen. De grote man van het CDA. Die na de val van het kabinet uh, geen grote man meer is. En die zegt toch vooral dat... Uh, nou, hij zegt trouwens ook, ik heb nog nooit iemand iets geflikt. Grote kop in de telegraaf. Ik denk dat daar... Naar nog wetenschappelijk onderzoek moet worden verricht. Maar uh, in elk geval heeft u het er ook over dat het eigenlijk aan de fractie lag, omdat hij in 2010 uh, het partijbestuur ook al had voorgelegd om niet met de PVV samen te gaan. Hoe taxeert u eigenlijk zijn uh, boetedoening en uh, verklaring over het afgelopen politieke leven van hem? Nou, ik vind het uh, heel goed dat Maxime Verhagen nu een podium krijgt. Want het is voor het CDA een heel belangrijk politicus geweest. Ook voor het land. Uh, hij is vicepremier geweest. Succesvol minister van Economische Zaken, van Buitenlandse Zaken. Fractievoorzitter. En uh, ja, wat, hij, wat hij zegt, uh, dat is, hij onderhandelde namens de fractie. Hij was fractievoorzitter. En wij hadden voortdurend contact als fractie... met de onderhandelaar en onderhandelaars tijdens uh, de formatie toen. En uh, dat betekent dus dat er inderdaad een gedeelde verantwoordelijkheid is... voor wat er gebeurd is. Het ja. is niet Maxime Verhagen, het is uh, het CDA. En, uh, en van het CDA, met name de Tweede Kamerfractie. Dus u zegt, het is terecht dat hij nu, zowel in de Volkskrant als in de Telegraaf... zegt, het was niet mijn schuld? Nou, het, ja, ten eerste schuld vind ik eh, een verkeerd woord. Want eh, we moeten de tijd gaat snel. En als we eh, teruggaan naar de zomer van 2010... Eh, we kwamen net uit een wegscheiding met de Partij van de Arbeid. Eh, we waren daardoor behoorlijk beschadigd... in ons gedachten over de Partij van de Arbeid. Eh, we hadden een mislukte formatie achter de rug. En er werd ons gevraagd om eh, mee te doen. En uh, een cruciaal moment uh, in mijn herinnering is geweest... een fractievergadering op 24 juli. Toen uh, Ruud Lubbers uh, dus had voorgesteld dat er een gesprek zou komen... Uh, zou moeten plaatsvinden overrechts. Ja, dat was een informateur, hè, toen? was een informateur. En toen, uh, toen heeft Maxime Verhagen als fractievoorzitter... de fractie op een zaterdag bij elkaar geroepen. Ik weet het nog goed, want het was mijn uh, 25-jarig huwelijk... en dat vierden we met ons gezin op Sicilië. Maar dit was zo belangrijk? Ik ben teruggekomen. En daarna nog twee keer teruggekomen. En wat was de cruciale vraag die voorlag op die zaterdag? De cruciale vraag toen was van, uh, ja... Uh, praten, dat is niet vrijblijvend. Als we op dit podium uh, gaan praten, dan uh, betekent dat ook dat als je A zegt, dat je ook B moet zeggen. En daar is de fractie toen mee akkoord gegaan. En daar is de fractie toen unaniem Behalve Ad Jan, want die was niet aanwezig. Want ja, het was voor ons ook allemaal... wij dachten van ja, we doen niet mee aan het spel. Ja. Uh, we kunnen rustig op vakantie. En opeens brak uh, de formatie over Paars Plus. En toen kwamen wij weer in beeld. En toen werd die vraag gesteld. Nou, en toen is uh, op die cruciale fractievergadering... is dus aan de fractie voorgelegd van wat doen we daarmee? En toen hebben we unaniem gezegd van uh, ja, we moeten gaan praten. En toen hebben we ook al gezegd van... Als je gaat praten, dan betekent dat ook... dat je uh, sommige dingen moet slikken en andere dingen moet zien binnen te gaan. Ja, hij, hij, hij wekt nu in de interviews toch een beetje, als je dat zo samenleest... de indruk alsof uh, uh, hij het ook eventueel niet gewild had om met de PVV samen te gaan. Maar dat het juist de fractie was die graag wilde doorzetten. Nou, uh, het, het was een groepsproces en Verhagen maakte onderdeel uit van dat groepsproces. Hij zit er hij, gewoon ook midden in, in die jaarkeuze en die jaarroute. Hij, hij was de frontsoldaat, hij onderhandelde namens ons. En ja. we hebben toen, die zaterdagmiddag hebben we echt urenlang gesproken. Want het is ook niet zo dat er uh, twee waren die er tegen waren, en de rest was ervoor. We hadden allemaal zeer gemengde gevoelens. Allemaal, stuk voor stuk. Ja, maar nu zegt hij uh, achteraf, inschattingsfout. Ja, kijk, wat dat betreft vind ik, een, uh, als ik terugkijk... een, een tweede cruciaal punt uh, vanuit CDA-oogpunt mm. bekeken dan... want er gebeurde toen zoveel... Uh, dat, uh, nou, onderhandelingen gingen door... en toen kwamen we in de, uh, in de eindfase... en toen uh, is uh, Ab Klink is toegevoegd aan het onderhandelingsteam. Ja. En die zei toen uh, op een bepaald moment... Uh, van, uh, ik trek het niet, dit kan niet... En nou ja, de geschiedenis is bekend. Ja. Hij schreef een brief en dat. Volgens Verhagen kwam dat als een donderslag uit heldere hemel. Ja, zegt hij nu ja, in, het, ja, in die interviews? Ja, dat, dat kwam ook voor ons als fractie als een donderslag uit heldere hemel. Ja. Maar, maar Verhagen zegt ook in die interviews: uh, uh, ik heb de Pvv op voorhand willen uitsluiten, maar het partijbestuur wilde dat niet. Ja, ik heb niet bij de vergaderingen gezeten tussen het partijbestuur en de nee. fractievoorzitter. Nee, maar goed, u en, heeft wel steeds voorzicht. bij die fractievergaderingen gezeten. En had u toen de indruk dat het heel erg contrakeur was, die samenwerking met de PVV van Maxime Verhagen? Als hij dat zo zegt, ik wilde het eigenlijk uitsluiten op voorhand. Nou, wij, maar dat hadden wij allemaal. We hadden allemaal zoiets van ja, zo PVV en, en uh, met name de vrijheid van godsdienst... dat is voor het CDA toch wel een uitermate belangrijk punt. Nee, maar om en... in de reden te vallen. Hij wekt gewoon de indruk dat hij het eigenlijk niet wilde... en dat hij het uiteindelijk toch maar deed. Terwijl, als ik u zo hoor, we waren er allemaal wat wijfelend over... maar er was geen andere route. Dus dat is nu een beetje mooi praterij. Dat laatste woord is dan voor mij... Ja, en dat hoort u mij ook absoluut niet zeggen. Zoals ik het interview heb gelezen... is het um, uh, Maxime Verhagen die uh, namens de fractie... die onderhandelingen voerde... en die steeds voortdurend terugkwam bij de fractie. En in dat onderhandelingsproces en in dat proces van die formatie... Ja, maakten we allemaal een reis. Ja. En, uh, en hij was de frontsoldaat die ja. namens de fractie sprak. Ja. Maar de fractie was unaniem in het uh, ja zeggen tegen het starten van gesprekken ja. met de PVV. Henk Krol die zit een beetje zo te schudden van alle machtige wat een verhaal. Ik hoop dat de luisteraar er in ieder geval een <laughs> positieve gedachte bij heeft bij dit verhaal. Wat bedoelt u met dat hoofdschudden? Nou ja, ik, wat ik zo triest vind is dat politici op het moment dat ze regeringsverantwoordelijkheid hebben, bijna nooit meer het achterste van hun tong kunnen laten zien. In die hele periode dat er geregeerd werd, samen met de PVV... hebben zowel de VVD als het CDA ja, toch eigenlijk altijd mooi weer moeten spelen. Toch eigenlijk altijd moeten zeggen dat het geweldig was. En wat was die Geert Wilders toch een topmedewerker? Nou, dat ben ik helemaal niet met u. Terwijl dat eigenlijk niet zo was. En dat zie je natuurlijk nu ook weer. Ik bedoel, uh, Samson en Rutte... Het zijn ineens elkaars beste vrienden, maar ik bedoel, je kan toch op afstand ruiken dat het niet waar is? Nee. Nou, dat, dat ben ik dus niet met u eens. We, wij leven in een land van minderheden... Ja. waarbij we coalities moeten smeden met mensen waar we het niet mee eens zijn. Anders ja. zaten we met elkaar in één partij. Ja. En uh, als je dat doet, dan, dan doe je dat door, door te geven en te nemen... Ja. En dat is wat in een formatieproces... Ja, maar ja. wat, wat, wat Kool misschien bedoelt... maar corrigeer me als ik uh, het verkeerd samenvat... is dat in al die interviews vandaag in die kranten... ook Jolande Sap mm. in de Volkskrant... ja, achteraf had ik eigenlijk uh, toen niet... Uh, op dat <laughs> moment Femke Halsema moeten opvolgen. Ja. Achteraf, ja, dat koendus, dat had ik misschien toch niet uh, uh, moeten doen. Dus het gaat allemaal over uh, het nu toegeven van inschattingsfouten. Zegt dat niet iets over het politieke niveau van de politieke leiders? Exact. Dank u wel. No. No. <laughs> Sadika Ja. Yeah. Nou, ik ben, ik ben de, misschien de tegendraads, maar ik ben eigenlijk wel van overtuigd dat de persoon Maxime Verhagen, ook als je zeg maar, naar zijn eerdere uitlatingen keek, kijkt, uh, toen hij minister van Buitenlandse zaken was en wat hij toen over de opvattingen van de PVV zei, dat hij als persoon dat inderdaad, ik kan me goed voorstellen dat hij dat echt niet wilde, maar Maxime van Haag is natuurlijk ook bekend als iemand die niet alleen goed kan onderhandelen, maar ook politiek echt als een machtsarena ook ziet, ja dan kan ik me gewoon voorstellen dat je op een gegeven moment in dat proces die, die keuze maakt, met vervelende van spijt achteraf, ik, ik, ik deel de opvatting wel, kan het niet eerder, maar het komt omdat zelfreflectie bij politici, laat komt, ja, nou ja, als je, als je, als je nu de krant leest misschien wel... maar ja. het wordt eigenlijk niet toegelaten in de politieke arena. Nou, dat is wat Kroon bedoelt. Dus, dus elk het moment van zelfreflectie, Wees van eerlijk. twijfel... Uh, noem het maar op, wordt uitgelegd als een teken van zwakte. Ja, en in deze tijden van soundbites, noem het maar op... Uh, laat je het wel als politicus om dan twijfel toe te laten. En dat is op zichzelf wel gemis... Absoluut, ik denk in dat de, dat politieke de kiezen zo. Nou, ik, nou dat, dat... Ja, ik vind dat toch niet. Ik, ik vind dat je... Uh, de samenleving uh, die, die gaat door een proces heen waar je als politiek in volgt. En je neemt bepaalde besluiten op een bepaald moment in, je, in volle verantwoordelijkheid. Dat zijn groepsbesluiten, daar zijn altijd meerdere mensen bij betrokken. Op dat moment was het zo dat Paars Plus was geklapt... Uh, de, en er PVV. Geen keus, zegt u. de PVV had een enorme sprong gemaakt, had een enorme winst gemaakt. Wij hadden ook de ervaring met de LPF dat uh, partijen die, die moet je verantwoordelijkheid geven, Laat ze maar met een plasje bij de dokter komen. Ja. Als we dat toen niet hadden gedaan, hadden we nu misschien wel te maken met een PVV van 45 cent. Ja. Goed, u, u, u uh, uh, beredeneert dat ook achteraf. Uh, uh, we pakken er nog even een ander verhaal uit de kranten bij, uit de NRC van vandaag. Er is een groot dagboekverhaal, groot dagboekartikel van Diederik Samson. hij is gevolgd door de NRC in allerlei fases van de verkiezingsstrijd, de onderhandelingen voor de coalitie. En uh, uh, uh, hij, hij meldt daarin ook frank en vrij wat voor gesprekken hij heeft gehad. En dan eventjes over hoe dat soort onderhandelingen gaan. Uh, Samson vertelt dan dat Rutte op een gegeven moment tegen hem zegt, we moeten dit acht jaar doen, de volgende keer met jou als premier, zei Rutte meldt Samsom hier. Is, is dit ook niet iets waarvan je zegt... Van, ja dat is toch eigenlijk wel raar dat politici op die manier met elkaar praten... en op die manier zo met elkaar bijvoorbeeld al posities uitruilen? Dat kan je raar oh. vinden, en dat is het misschien ook. Aan de andere kant vond ik dit nou eens een voorbeeld van een interview... waarin iemand nee. wel echt vertelt wat er gebeurt. En nee. dat hij ook zijn twijfel durft uit te spreken. Dan denk ik, volgens mij is dat wat de kiezer wil. Nee. Dat je niet mooi weerspeelt, nee. dat je niet net doet... alsof je ineens elkaars beste vriendjes bent... maar dat hij zelfs in dit verhaal zegt... Het is af en toe zo moeilijk dat ik niet eens weet of het volgend jaar wel halen. Ja, ja daar is eerlijk. even een klein beetje onzekerheid over. Het staat op teletext alsof hij dat vandaag zou hebben nee, gezegd. Dat heeft hij toen maar dit gezegd, is een opmerking die hij op 19 oktober Klopt, heeft gezegd. Het is ook zo, ja. maar ook te, dat feit dat het nu herhaald wordt en dat het nu gewoon naar buiten komt, zeg ik, is ja. heel ja. en, en maakt maar wat het het eigenlijk voor... heel gek is. Hè, dus ja? dat iemand zegt eigenlijk je? iets wat, wat volstrekt normaal is. Hè. Het is ja. onzeker of iets nog ja. volgend jaar is. Ja, jij ja, bedoelt ja. dat is het even niet zo Dan zeg je dat en dan wordt het eigenlijk als teken. harder, ja, nou ja, zwakt uit. Het is heel ja, gek, want het zou veel ja. gekker zijn als je zegt: ja, volgend jaar zijn we er. Ja, nou, het is wel goed go go go om er even bij te zeggen dat uh, de Partij van de Arbeid hier uh, in dit gebouw aan de telefoon hangt, want ja. ze zijn natuurlijk helemaal niet gelukkig met het. ...bericht op teletext. Oh. Ja, ze ja, zouden zo er wel gelukkig het, ja. mee moeten oh, ja. zijn. Ja. Het toont dan eindelijk een keer aan... ...dat ook politici okay. af en toe eerlijk kunnen zijn. Okay. Hulde, hulde, hulde. Maar okay. hoe taxeert u dit dan toch, dit interview... ...de samenwerking P van de A, VVD... ...waarbij dus zo duidelijk wordt... ...dat het allemaal heel erg wankel is? Ja, maar hoe taxeert is, u dat dan? Het is wankel, dat zien we allemaal... ...dus dat hoeven we ook niet te verbergen, dat is gewoon zo... En laten we het dan zeggen, vind ik het in ieder geval een stuk beter. Want we mogen ook één ding niet vergeten. Dat zegt hij ook ergens in dit verhaal. Uh. Het kon wel eens een stuk moeilijker met Nederland gaan... de komende periode ja. dan wij denken. Ja. Want we zeggen nu allemaal, we moeten even door de zure appel heen bijten. Maar we weten geen van allen of we over een paar maanden, over een paar jaar... Uh, weer uh, florisante tijden aanbrengen. Dat is wel wat dat hij voorspelt. Het is een hele zure berg waar nog doorheen gegeten moet worden. Voor. Henk Jan Ormel tot slot? Ja, ik, ik vind dat hier dus ook weer uit blijkt wat de invloed van media is. In dit geval de NRC, die een uitspraak van Samson van 19 oktober op dit moment als nieuws brengt, dat het ook op teletekst, hm. overal komt. Dat, uh, ja. Ik vind dat ook de media een verantwoordelijkheid hebben. Hm. En dat nu uh, twee partijen die samen een meerderheid hebben de moed hebben om in deze moeilijke tijd te regeren... dat betekent dat als je A zegt, dat je B moet zeggen... dat ze door moeten gaan. En, uh, U dat hoopt ze daar... dat dit kabinet wel een tijdje blijft zitten? Ik denk dat dat het beste is voor het land. Ik heb wel zorgen. Maar uh, dat zeg ik vanuit het verre Italië waar ik nu woon. Ja. Oh, maar, uh, maar, maar niet zozeer op het gebied van, van de zeg maar, zekerheid... dat er nu een stabiel kabinet moet zijn, wat enige tijd moet blijven zitten. Oké, okay. okay, nou, we praten zo uitgebreid verder. En wij zullen uh, iets met die verantwoordelijkheid als media proberen te doen. En in dat, dit uur? In dit uur, maar ik kan u beloven dat het er vooral gericht is... Uh, de waarheid boven tafel te krijgen. En niets minder dan dat, dus u bent gewaarschuwd. Probeer het eens te doen, de waarheid <laughs> vertellen. Um, ja, wij kijken normaal terug naar de afgelopen week. Maar u begrijpt het, we kijken nu eens terug naar het afgelopen politieke jaar. Jaaroverzicht. Politiek is saai, wie durft dat nog te zeggen? Vroeger moest je voor een spektakel over de grens. Comedia del Arte. Theater van de Lach, Shakespeare, het is allemaal te zien op het Binnenhof. Nee, de Lamar staat niet in Amsterdam, het is in Den Haag. Alleen de productie is niet in handen van Joop van de Ende. Althans, nog niet. Premier Rutte heeft Joop van de Ende uitgenodigd... om over twee weken te komen praten. En jawel hoor, daar waar sterren vallen nog voordat ze straalden... beloften als confetti over het electoraat worden uitgestort... raakt de theaterwereld geïnteresseerd. Nou, Rutte heeft me uitgenodigd, ben er geweest. Toen hebben we een gesprek gehad... En hij zegt, we gaan verder praten en ik bel je terug. Dus we hebben daar zitten brainstormen en er zijn een aantal ideeën uitgekomen. En waar rempel, we gaan er meer over horen. En ik heb heel veel plezier vooral ook aan het feit dat je soms wordt de regering heel kritisch volgt. En dat heeft geleid tot prachtige gesprekken tussen ons beiden. Ook tot initiatieven. En ook daarvoor wil ik je zeer bedanken. Ter zake verlies, verraad, verkiezingen en vertrek. Het zat er allemaal in dit jaar. Terugkijkend moet ik helaas vaststellen dat ik er in de politieke en mediawerkelijkheid van Den Haag... Onvoldoende in ben geslaagd om die weg naar zo'n ander beleid geloofwaardig over het voetlicht te brengen. Het lijkt een eeuw geleden, maar het is korter dan een jaar. Binnengehaald als de verlosser en beoogd premier afgegaan via de coulissen. Exit Job Cohen. Het spijt mij vreselijk, maar ik zie geen andere mogelijkheid... dan de fractie van de PVV vaarwel te zeggen en hen te verlaten. Hij voelde zich beter dan Geert Wilders. Had een vaste plaats bij Pauw en Witteman. Was toch het beste als ME'er. Exit Hero Brinkman. Ik heb besloten zelf om door te gaan als partijleider. Als een dappere dodo ging ze door. De partij had haar al afgeschreven, maar was vergeten haar dat te zeggen. Exit Jolande Sap. Ik beëindig namens mijn fractie de steun aan het kabinet... Met een bloedend hart. Het moet. Ik kan niet anders. Gedoogpartner. Het is zoiets als niet thuis wonen... maar er wel de baas spelen. Dat werkt niet. Kwam iedereen pas laat achter. Exit PVV gedoogsteun. Gistermiddag heb ik de in het ontslag aangeboden... van alle ministers en staatssecretarissen. En zonder gedogen geen kabinet. Een experiment dat niet werkte. Exit Rutte 1. Met pijn in het hart heb ik daarom besloten terug te treden... als staatssecretaris van Economische Zaken... En mijn ontslag aangeboden aan haar muistijd, de coring. Arme co, Het bureau nog niet ingeruimd, te veel omgereden, fout gedeclareerd. Exit koverdaas. Over wat we hier bespreken, daar is radiostil. Al transparant wil de politiek zijn, maar radiostilte was dit jaar het motto. Ze doen maar, dachten we. Ook over de stilte kun je praten. Tring er vaak pittig aan toe, daar op het Binnenhof. Er zijn weinig dagen geweest dat ik zoveel messen in mijn rug heb gekregen als uh, vandaag. Er vertrokken twee PVV'ers die niemand kende, maar het kwam toch aan. Mark Rutte gaat trouwens dikwijls met zwaarder geschud het veld in. Ik heb bij alle onderhandelingen altijd een geladen pistool bij me. Schrok toen hij het zei. In de meest figuurlijke zin hecht ik eraan toe te voegen. Memoreren we nog de verkiezingen. Winst voor de een, een drama voor de ander. Nee, goed, nou, eerlijk zijn, dit is gewoon ongelooflijk diepe shit. Het is gewoon een zware teleurstelling. Natuurlijk ga je dat ook mooi vertellen, maar dit is gewoon steken. Dit hakt erin. Komen we bij de verstandigste opmerking van het jaar. Ik heb campagne gevoerd met één belofte. Namelijk dat ik niet alle beloftes waar zal maken. De hypotheekrente, het geld naar Griekenland dat terugkwam, het lang studeren, minder Brussel, wel nivelleren of juist niet. Er werd veel beloofd, tja. En in de politiek is er altijd... Ook gedoe, dus onvermijdelijk. Zo is het precies. Wensen wij iedereen het beste, hopen en vrezen we het onverwachte... maar eindigen we weer in het theater van de lach... en daarmee ook met de spreuk van de week. Want een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Tros, Radio 1. 23 minuten over 11. En u luistert naar Tros Kamerbreed. Vandaag aan tafel Henk Krol. Hij kwam dit jaar met zijn nieuwe partij, 50PLUS, in de Tweede Kamer... met twee zetels en staat trouwens al met acht in de peilingen. Dat klopt toch, meneer Krol? Nou, ja... Je moet een beetje dagkoersen, voorzichtig he? zijn zijn dagkoersen, ja. Maar ja. ik denk, als er nu verkiezingen zouden zijn... dat we in ieder geval vijf zetels zouden hebben. Nou, dat is toch mooi meegenomen aan het eind van het jaar. Virtuele winst. En ook aan tafel CDA Henk-Jan Ormel. Hij verliet na tien jaar met spijt in het hart de Tweede Kamer. Zo hebben we dat begrepen, hè? Spijt toch echt, hè? Ja. Dat is echt een ja. uh, Turkey hè? Niet meer in de Kamer zitten. Ja, het is wel wennen. Ja. Het is wel wennen. Ja. En Sadiq hart Hij is voorzitter uh, Raad van Bestuur van Forum. dat instituut dat zich bezighoudt met multiculturele vraagstukken. Even aan uw eerste vraag. Het is een heel roerig politiek jaar geweest. Dat hoor je ook wel in het jaaroverzicht. En dat is eigenlijk nog maar een deeltje van wat er allemaal voorbij is gekomen. Uh, wat is voor u drieën eigenlijk het politieke moment van dit jaar geweest? Laat ik maar eens met u beginnen. U zit niet in het parlement, maar houdt het wel verdraaid goed in de gaten. Sadiq, Hatshoui. Het politiek moment, nee, dat zou voor mij uh, toch de aftreden van Job Cohen zijn inderdaad omdat? Um, niet alleen de wijze waarop hij is binnengehaald... maar het is ook een soort van einde van een bepaald soort politicus. Job Cohen uh, staat toch bij vriend en vijand toch bekend... als een uh, door en door fatsoenlijke uh, man... die het als burgemeester redelijk tot heel goed heeft, uh, heeft gedaan. En in de politiek is er geen plaats voor door en door fatsoenlijke mannen? Nou ja, uh, je kunt hem uh, naïef afschilderen... of overschatting van, van, van of hij dat uh, op die manier had gekund. Dat weet ik allemaal niet precies. Maar ik vind het wel heel erg jammer dat, dat, dat zo'n man met zo'n profiel, met zo'n geschiedenis... en ook met toch vrij veel ja. levenswijsheid en ervaring... kennelijk geen plek heeft en er niet tegenop kan. Het profiel van hem is ook de rust. De rust. Is dat dan ook wat u nu ja. uh, uh, mist in de huidige politici? Ja, de rust, de nuance, uh, afwegen, uh, het ook wel eens niet weten, hakkelen. Hè? Zoals een mens dat je gewoon ook mag hakkelen... En maar dat je daar dus uh, ruksigloos op uh, afgestraft kan worden... en dat je er op een gegeven moment niet meer tegen kan. En ik vind het ook wel een soort van einde van een bepaald soort politicus... als je nu kijkt naar de nieuwe generatie. Ja, uh, dat is een soort wel van, van breuk, breuklijn, vind ja, ik zelf. Dus dat was een markering. Ja. En Krol, uw politieke moment van het jaar? Dat is langer dan een moment. Dat is uh, de goed bedoelde, maar niet doordachte snelheid... waarmee de formatie tot stand kwam. Daarvan zegt u, hoe noemt u dat... Goed bedoeld, want het land moet bestuurd worden. En dat is uh, fijn dat dat gebeurt. Fijn ook dat dat gebeurt met een forse meerderheid. Maar die meerderheid is er niet in de Eerste Kamer. En het is ook heel lastig om dat te doen met twee partijen... die toch van oorsprong elkaars tegenpolen zijn. En ik had daar heel graag een derde partner bijgehaald, juist om een beetje katalyserend op te treden. Nee, en ik en... weet dat het CDA op dit moment helemaal geen trek had... om die rol te spelen, maar... maar wat zou het me een lief ding waard geweest zijn... als er een partij, als het CDA of wellicht een andere partij... toch tussen was gaan zitten, dan had het in de Eerste Kamer ook goed gezeten. En dan, dan, ja, dan was er allemaal veel meer rust in de tent geweest dan Dus het ontbreken van het CDA in deze coalitie... betekent eigenlijk instabiliteit, volgens u? Ik ben ervan overtuigd. Ja, want geen meerderheid in de Eerste Kamer nee. inderdaad. en daar krijgen we de komende tijd steeds weer mee te maken. En dat is jammer, want het is inderdaad waar het land verdient een stabielere regering. En daar moeten we dus met z'n allen ook aan werken. Henk-Jan Krol, dit zal u uit het hart Ormel, gegrepen zijn, Enkel. neem ik aan. Uh, sorry, <laughs> Henk-Jan Ormel, neem me niet kwalijk. Dit zal u uit het hart gegrepen zijn, het missen van het CDA in de coalitie. Maar toch ook even uw politieke moment van het jaar? Ja, dat was um, op een uh, zaterdag. We hadden een uh, bijeenkomst van een aantal CDA-kamerleden met CDU-kamerleden. En onder andere ook Peter Altmaier. We hebben heel goede banden met het CDU. En we besloten allerlei plannen om samen te werken. En ik reed terug uit Valkenburg naar de Achterhoek. En ik hoorde op de autoradio dat uh, Geert Wilders op de stoep van het Gatshuis stond. En toen dacht ik meteen, dit is uh, helemaal foutenboel. En dat bleek ook heel snel zo te zijn. Want dat zijn. betekende, de val van het kabinet... Ja. na zeven weken onderhandelen in het katshuis was het ja. eindig. Ja, en, en dat was een periode van zeven weken... we zijn het met z'n allen inmiddels alweer vergeten... waarbij heel intensief onderhandeld werd... waarbij we ook als fractie uh, ja, mee onderhandelden... Uh, punten naar voren brachten... en waarbij we doordrongen waren van de ernst van de situatie... waar het land in verkeerde. En dat op dat moment Geert Wilders eruit stapte... Uh, toen moest ik ook weer heel erg terugdenken aan Ab Klink. Dan maak ik weer dat boogje ja, het gesprek ja. van daarnet. Die uh, op een, uh, in mijn ogen, uh, niet juiste manier, maar wel heel duidelijk uh, de vinger op de zere plek had ja, Gewoon had gewaarschuwd, doe het niet. Ja, ja. en uh, nou, die kreeg dus toen heel erg gelijk. Ja, maar dan, is, dan ligt de vraag ook voor de hand. Als je dan zo schrikt in de auto... dat uh, wat eigenlijk Verhagen diezelfde zaterdagmiddag noemde... Uh, Wilders heeft 16 miljoen Nederlanders in de steek gelaten... Um, dan kan ik me voorstellen dat je dan ook zelf als CDA denkt... van je, je hadden wij op dat congres toch maar nee gezegd tegen die PVV. Is er wel zo'n moment geweest dat u dat... Heeft gedacht? Nou, op dat congres. Ik had, nee, maar ik niet had helemaal terughalen. Als je als als als als terugkijkt, gewoon als mens. Hè, nu zo is. Dan is er wel eens een moment geweest dat dacht, ja, we hadden het eigenlijk niet moeten doen. Het makkelijkste is om die vraag bevestigend te antwoorden. Misschien maar, ook wel het eerlijkste. Nee, maar uh, natuurlijk zijn er een heel aantal momenten geweest dat ik dacht van. Bah, wat, wat, wat een vlerkerige manier van politiek bedrijven. Dat, daar wil ik niet bij horen. Hm. Maar aan de andere kant, onze kiezers. Die staan rechts van het midden. Die willen rechts degelijk conservatief beleid. Ja, maar als u, en... nou, als u nou zo zegt van ik moest terugdenken aan Ab Klink. Die kreeg achteraf gelijk. Dan kunt u toch ook zeggen dan heb ik het verkeerd gezien. Nou Ab Klink die waarschuwde voor uh, de onbetrouwbaarheid van Geert Wilders. En, en daarvan zegt en u. En dat kwam dus uit. Ja. Maar, ja. Hij, maar op het moment dat Ab dat deed in de formatie, de eindfase van de formatie... waarin we heel veel ja. CDA-punten tot regeringsbeleid konden maken... Ja, was, was dat de verkeerde manier waarop maar, hij dat deed. Ja. Dat was maar goed, hoe dan ook, de val van dit kabinet betekende ook voor u... een heel uh, ja, grote verandering. Want ja. het betekende ook dat er verkiezingen zouden komen... en het betekende ook dat u niet meer op de lijst voor de Tweede Kamer zou komen. Ja. Wist u dat toen al? Dat wist ik toen niet wist ik toen niet. En dat, dat is persoonlijk, dat is natuurlijk veel minder belangrijk. Het is veel belangrijker wat het voor het land deed. Ja, wat voor goed. de partij deed. En ja. Voor de politiek deed. Maar we kijken nu ook een beetje met u als persoon terug. natuurlijk ja. Want u mist het Binnenhof. Ja. U nou, vindt voor, het jammer. Voor mij, voor mij als persoon, ik, ik zag de bui wel hangen. Uh, we hadden al een enorm verlies geleden, twee jaar daarvoor. Daar was ik mede verantwoordelijk voor. Want ik zat ook in de fractie hm. daarvoor. Ja. Dus dat er een grote schoonmaak zou plaatsvinden... Uh, die kans was reëel En ja, Ervaart aanwezig. u dat dan ook zo, dat dat inderdaad schoonmaak is? Dat het opruimen is van de mensen... die medeverantwoordelijk zijn geweest voor het verlies? Ja, en dat is ook gezegd. De hele lichting 2002, dus de Kamerleden die in 2002 aantraden... die, die zijn allemaal weg op Sibrand van Haarsma-Bumana. Ja, dat is wel een beetje een afstraf. Dat zijn ze vergeten, om die weg te sturen. Nee, die, oh. die, is, uh, nee, die is fractievoorzitter geworden en oh, die ja, doet sorry. het hartstikke goed. En daaruit blijkt dat het maar goed is dat je ervaring in de politiek houdt. Ja. Dat is van groot belang. U, u bent inmiddels aan de slag gegaan in Rome. U werkt nu bij de FAO, dat is de Wereldvoedselorganisatie van de Verenigde Naties. Dus u kijkt nu al met een klein beetje afstand naar de Nederlandse politiek... en ook naar dat waar het parlement zich mee bezighoudt. U bent, uh, dat is ook uw geschiedenis, ook dierenarts... Ja. U zult in, in die hoedanigheid denk ik ook de afgelopen weken... Uh, het nieuws over de bultrug uh, heel erg intensief gevolgd <lacht> hebben. En ook dat daar in de Kamer over gesproken werd. Ja, nou, dat, dat verbaast me niks. Want over iedere hond die uit een auto gegooid wordt... ergens in Nederland worden Kamervragen gesteld. Hmm. Dus wat dat betreft verbaast me niet. En, er is nu zelfs ook een protocol me... voor aangespoelde zeedieren aangenomen... Ja, geloof ik, ja, in nou, het dat, dat, dat minister Kamp daar nou zo in meegaat, dat verbaast me wel. De natuur is breed. Ja, er gaan dieren dood. En ik heb, toen ik Kamerlid was, heb ik uh, het punt uh, van de Oostvaardersplassen... Heb ik ter tafel gebracht, of in de Kamer gebracht. De dieren gezet, die daar zijn uitgezet, die dieren zogenaamd zitten, als ja, die in die zitten beeld. achter een hek door ons. Dat is zogenaamde natuur, maar dat is het niet. Want die dieren die moeten beheerd worden. Die gaan massaal dood, omdat ze achter een hek zitten. Nou, toen waren de linkse partijen en de Partij voor het Dier... die zeiden van, oh, dat is natuur, blijf er van af. In landbouwlobby. En nu gaat er... Dat is ook natuur. Een bultrugdood... En nu moet alles en iedereen opdraven om die bultrug te krijgen. Ja, er was zelfs hebben. een stille tocht, begreep ik, voor de zinloos ja. aangespoelde ja, het bultrug. Moet ja. Het moet niet gekker worden. Want het moet niet gekker worden. Ik vind een bultrug een prachtig dier. Ik vind ja. het verschrikkelijk dat die bultrug is doodgegaan. Maar, maar, maar, maar, maar waarom ja. is hij op die zandplaat ja. gekomen? Omdat hij niet goed was. Nee. Ja, maar Daar zegt het... het ook iets over de, hoe de politiek hiermee omgaat en hoe de politiek dan reageert op iets wat zich in de maatschappij afspeelt? Nou, het is niet alleen de bultrug. Het is, het is zo erg incidentenpolitiek geworden. En ik geloof dat dat, dat komt omdat we zulke grote problemen hebben... die zijn eigenlijk te groot om in soundbites te pakken. En daar moeten we, we moeten met z'n allen proberen een verdiepingsslag te maken. We moeten het hebben over Europa. We moeten het hebben over uh, de klimaatverandering. Over de honger in de wereld. Over de rol die Nederland daarin kan spelen. Nederland is een geweldig land met enorme kansen. Uh, dat merk ik nu bij de FAO ook. Ja, want het krijg ik leg heel met... even uit wat u daar precies doet. U bent politiek adviseur van van de chief veterinary officer, dat is de hoogste dierenarts van de FAO. En uh, de, het mandaat van de FAO is om de honger uit de wereld te krijgen. We hebben te maken met een groeiende wereldbevolking. 2 miljard mensen erbij in twintig jaar. En die moeten we hebben, gevoed worden. We hebben te maken met klimaatverandering. We hebben te maken met één op de zes wereldburgers... die als ze s'ochtends wakker worden niet weten of ze te eten hebben die dag. Dat is ook iets om zo in, met deze kerstdagen aan te denken. Mm. Dat zijn de echte grote problemen. Als er in Ethiopië een bultrug op het strand zou uh, stranden... dan zou zouden ze hem meteen opeten. Zou die nu al op zijn. Ja. ja. En, en, uh, en het feit dat we over die problemen dat we die wegschuiven... en in plaats daarvan over reclamezuilen, rouwkost, eten, de jongens... en bultruggen praten... Ja, dat... Politici zijn zich daar onvoldoende van bewust, vindt u... van die werkelijk grote problemen waar u nu mee te maken heeft. Nee, het heeft is niet alleen politici. O? Want er zijn ook politici die wel over de grote problemen praten. Maar als ik s'avonds, toen ik in de politiek zat... als ik dan naar uh, de samenvatting van de politieke dag keek... dan wordt, wordt een uh, saai verhaal over de toekomst van de euro... wordt niet op televisie gebracht. Nee, dan zit bij Paul Witteman gezellig te babbelen... iemand die over die bul terugpraat. Ja, maar daar ben ik toch wel geïnteresseerd dat in, in, dat uit, dat v, in dat we... Uh, uh, uh, kijk, bedoel, dit hoor ik nog heel vaak, hè? Uh, uh, incidentalisme, uh, et cetera, et cetera. Maar denk ik denk, ja, wie neemt er nou eigenlijk het voortouw in? Het zijn toch kamerleden. Die keer op keer de spoeddebatten vragen. Het zijn toch de politici die die incidenten aangrijpen. Ja. Het zijn toch de ministers die dan niet nee zeggen tegen een bepaald programma. Om te zeggen: Ik kom alleen maar als ik over Europa mag praten. En anders bekijk je het gewoon maar. Ja. Dan denk je: Ja, ik bedoel, dit, dit, dit wordt zo'n. Zo Hand in eigen boezem, zegt u eigenlijk. Plaat. Wie, wie begint daar dan? Nee, ja. maar Dat ben ik met u, u eens. Allemaal. En ik heb me daar zelf ook schuldig aan gemaakt. Uh, ik heb ook vele kamervragen gesteld, vele moties ingediend. En dat zijn twee wapens van de democratie die gewoon bot zijn geworden. Niemand ligt meer wakker van een motie. Want, want uh, meneer en, Kool die heeft uh, donderdag midden in de nacht... nog gestemd over, nou, 200 moties of zo. Ja, of ja we, we hebben op een gegeven moment zelfs een, een mondelingenstemming gehad. Jongens, jongens, een, een, een de stemming de waar dus, waar dus uh, uh, zes mensen meegingen... met de partij voor de dieren en de ja. rest was Mordekus tegen. En dan heb ik zoiets van, jongens, je gaat toch geen hoofdelijke stemming aanvragen. Waar ging dat ook weer over? Ik denk dat geen mensen het meer weet en dat het ook totaal ja, niet ook interessant meer. was. Maar het, het, het, het probleem is, je vraagt een hoofdelijke stemming toch echt alleen maar aan... als het kantje boord is of wanneer je duidelijk wil maken... dat bij een grote fractie er grote verdeeldheid is. Ja. Maar als je hier hoofdelijke stemming voor aan gaat vragen... Dan in het hele systeem ja, Even wat, terug naar uh, wat, u, meneer Ormel, want hoe gaat u binnen de FAO... Als, als we hier tot de conclusie komen dat de politici eigenlijk... daarin het voortouw zouden moeten nemen om over de werkelijk grote problemen ja, te praten... Ja. hoe gaat u dan binnen de FAO die problemen wel voor het voetlicht krijgen? Nou, ik ben binnen de FAO geen politicus. Nee, maar wel politiek uh, adviseur. Ja, en uh, de grote problemen van deze tijd... en ik ben blij dat ik hier platform voor krijg, dat... dat is de klimaatverandering, uh, de honger in de wereld... en het zorgen dat we met z'n allen voedsel te eten blijven krijgen... en dat de planeet uh, daar ook in kan blijven bestaan. Dat we dat op een beetje nette manier doen. En de FAO, daar, daar is heel veel kennis gebundeld... en die probeert op alle mogelijke manieren... die kennis in het veld uit te zetten. En dan met name in de landen waar echt honger is. Dus niet in Nederland. Hm. Maar Nederland kan daaraan bijdragen door uh, bijvoorbeeld onze landbouw... Uh, die is zo goed georganiseerd. Wij bedrijven hier precisielandbouw. Iedere vierkante meter weten we precies wat daar gebeurt. Dat is heel erg goed voor het milieu, voor onze aarde. Wat onze boeren doen, is een voorbeeld voor heel veel andere landen. Wij zouden wel eens wat trotser mogen zijn in Nederland... op onze boeren en op onze landbouw. En dan alle twijfels over megastallen en de, de bio-industrie. En... Ja, weet u, megastallen is weer, ook weer zoiets. Um, uh, vanuit ruimtelijk uh, aspect gezien... Uh, denk ik dat Nederland te klein is voor megastallen. Als je naar dierenwelzijn kijkt... dan uh, ik ben ik in heel veel stallen geweest in mijn leven. En over het algemeen zijn megastallen beter voor dieren... dan kleine stallen waar het tocht en waar de dieren in hun eigen urine staan. Ja. Enzovoort, enzovoort. Ja, voor... Dus ook daar, het woord mega roept uh, negatieve emotie op. En we moeten... De, de, meer met ons verstand nadenken over dit soort grote problemen. Er zitten negatieve aspecten aan mega en aan intensieve houderij... maar ook heel veel positieve aspecten. En we moeten de balans zien te vinden. En dat is wat u binnen de FAO gaat ja. uh, inbrengen. Ja, Kunt u daar dan ook uitleggen dat wij de ontwikkelingshulp met een miljard hebben gekort? Uh, dat, uh, dat wordt gevolgd bij de FAO ja. en dat, dat hebben ze feilloos door. En en... Vinden ze dat raar of vinden ze dat wel begrijpelijk? Nou, er is op, op wereldschaal is er een, een transitie, vindt er plaats... Mm. van de manier waarop we tegen ontwikkeling aankijken. Dat en dat, komt ook, dat ja. komt ook door de opkomst van China... die daar bijvoorbeeld mm. ook heel anders tegen aankijkt. Ja. En waar we veel meer naartoe moeten... dat is de maatschappelijk verantwoord ondernemen... dat grote ondernemingen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen... niet alleen geld verdienen hier en dat op de beurs plaatsen... maar ook zorgen dat in landen waar honger is... dat er ook op een nette manier met onze aarde en met voedsel... Zou het wel prettig zijn als dan de grenzen in Europa ook wat worden geopend, dan juist voor die landen? En dat anders die wordt, anders handel waar het handel is jammer dat die landen. Dat, dat, dat is een fabeltje: die grenzen zijn nou. al heel erg open. Uh, er wordt al heel veel uh, geïnvesteerd in, met name Afrika, om te zorgen dat er vlees, groente, andere producten hier naartoe kunnen komen. Maar de landen daar zijn nog te weinig georganiseerd ah. om dat te kunnen doen. Ja. Henkrol, uh, een nieuwe partij. Uh, Dierenpartij is al even in een ander verband in relatie tot de bultrug en andere zware onderwerpen uh, genoemd. Um, uh, bent u een one issue partij? Partij, wat eigenlijk maar één agendapunt heeft. Wat denkt u wat mijn antwoord zal zijn? Uh, ja. Nou, ik weet niet. <laughs> ja. we als, je, als je dat zegt, dan maak je jezelf belachelijk. Dus nee, we zijn geen one-issue-partij. dat blijkt ook wel over alle onderwerpen... hebben wij wel degelijke mening. Maar feit is natuurlijk... elke politieke partij heeft een achterban waar men voor opkomt. En dat geldt voor liberalen, dat geldt voor socialisten... Ja. dat geldt voor christendemocraten. Mijn eerste en belangrijkste zorgpunt is... dat we met z'n allen moeten zorgen... dat we die economie weer een klein beetje op orde krijgen. En daarbij moet iedereen zijn steentje bijdragen. Maar het kan niet zo zijn dat ouderen dan naar verhouding... Heel veel bijdragen. En dat is nou net de groep die niet kan gaan staken. Ja, maar ik vraag het dus ook omdat uh, ja, 50 plus betekent uh, dat je daar echt voor bent, en 50 min, dan moet je je helemaal ergens anders zoeken, of is de nee, ja, naam dat, niet zo oh, handig? Absoluut oh, niet. Nou ja, wat mij betreft had die naam anders gemogen. Hoe maar dan, die dan is, bijvoorbeeld? Nou ja. Voor mij mag het woordje 50 weglaten. Alleen plus. Wat blijft er dan over. Plus. Plus. pluspartij. Het lijkt positief om over de pluspartij te praten. Pluspartij. Maar het is onderzocht dat 50 plus... Uh, de Hond heeft dat onderzocht. Dat werkt gewoon heel goed. En dat is bewezen dat dat goed werkt. Daar is op een gegeven moment voor gekozen. Terwijl u eigenlijk had gedacht van pluspartij. Nou, ik, ik, ik dacht toen helemaal nog niet mee. Nee, want was ik was nog nog er helemaal nog niet nee. mee. Nee. <laughs> maar maar naamverandering mijn... zit hij er snel in? Of nee, nee, nee maar niet. Maar ik, ik ga daar niet over. Daar gaat de partij over. Ik voer de fractie aan... En uh, ik ga er gewoon voor zorgen dat als mensen op den duur... aan de 50 partij denken, dat ze dan denken... oh ja, dat is die pluspartij. En uh, die, Natuurlijk is het zo dat ouderen altijd oog hebben voor jongeren. En ik bedoel, ga dat uh, maar eens opzoeken in andere culturen. Daar, daar zijn die verbanden ook nog veel groter dan bij ons. Want wij hebben ouderen allemaal lekker... naar de rand van de samenleving geschoven. En we vergeten dat ouderen de voetbalclub op orde brengen. Dat die voor heel veel vrijwilligerswerk zorgen... Dat die uh, de hele maatschappij draaiende mm. houden. Passen op u en mijn kinderen als we ze hebben. En mm. zodat wij kunnen werken. Dat doen ouderen ook. Dat wordt niet gecapitaliseerd. En die ouderen worden steeds vaker door de politiek in de kou gezet. Toch blijkt dat niet uit cijfers. Ja, dat is omdat wat, wat je... Daaruit blijkt dat de ouderen hebben het nog nooit zo goed gehad Zal ik het hebben gehad als nu. Ik, ik leg het zo graag voor de honderdste keer uit. Mm. Die cijfers gaan over gemiddelde. En gemiddeld gaat het met ja. Nederland ook ja, nog steeds gaan heel erg. Het gaat altijd over gemiddelde. Ja, maar meneer dat is Kom. zo jammer. Nee, want bij u gaat het niet om een gemiddelde. Als ik met u praat, gaat het over u. En als ik met Zadik praat, gaat het over. Sadiq. Ja, maar in de politiek maak je natuurlijk toch maatregelen... voor het, de grote gemene deler. Je kunt niet met iedereen persoonlijk rekening houden. En als de grote groep ouderen in het geheel genomen... het eigenlijk heel erg goed heeft... dan is het toch logisch dat zij ook hun steentje bijdragen... Nee, aan het weer op gang daar, brengen van daar, de economie. Daar komt de denkfout. Nu komt de denkfout. Ik ben heel oh, blij, oh, dan kan ik hem oh, ook herstellen. Oh. Het is zo dat het met bepaalde mensen heel erg goed gaat... En die mensen kunnen best een steentje bijdragen... aan die mensen waar het minder goed mee gaat. En als er sommige ouderen zijn waarmee het heel erg goed gaat... en die dan het gemiddelde erg omhoog halen... dan kunnen die ouderen waar het heel erg goed mee gaat... die kunnen echt een steentje bijdragen. Maar die mevrouw die met een heel klein aow en omdat ze deels in het buitenland geleefd heeft... daar ook nog op gekort wordt... dat die nauwelijks aan het eind van de maand rond kan komen... dat is schandalig en daar wil ik me optimaal voor inzetten. En ook aan ouderen zijn dingen beloofd... En dat is te veel geworden misschien. En dat moeten we misschien op korten. Maar dan wel in verhouding. En dat gebeurt niet. En dus moeten we veel meer kijken naar individuen. En veel minder zeggen gemiddeld gaat het goed. Want dat gemiddelde... Dan praat men ook over het feit dat de meeste ouderen een huis hebben. En dat is een bepaalde dat maar kapitaal. Dan je, maar dan kan je je boterhammen niet mee smeren. Nee, en op dit moment kom je je huis niet kwijt. Meneer Ormel, is dat realistisch om in de politiek ook te kijken naar individuele gevallen en niet af te gaan op bijvoorbeeld cijfers van nou, gerenommeerde instituten je als SCP? Je moet het meenemen, Ik vind het heel goed om naar individuele gevallen te kijken. Dat heb ik in politiek mijn politiek leven over? ook gedaan. Maar uiteindelijk gaat de politiek over de grote lijn. En uh, wat, wat, ik, wat meneer Kool zegt over uh, ja, die individuele ouderen, dat is zorgelijk. En daar moet de politiek proberen wat aan te doen. Maar er zijn ook individuele jongeren die het heel slecht hebben, die het heel moeilijk hebben. En, en daarom zei en, ik en, ook, moeten voor... we het niet hebben over ouderen en jongeren. Want ook die individuele jongeren waar het heel slecht mee gaat, daar moet je oog voor hebben. En met name, en dat zei ik net, een ouderen kent de problematiek van jongeren ja. en heeft daar oog voor. Noemt u eens één opa of oma die het slecht voor heeft... met kinderen en kleinkinderen? Ja, nee. Met naam. Die bestaan naam, niet. Het grote verschil is dat je kan alles wel terugbrengen... tot het microniveau van de, het individu of het gezin. Maar uh, in de politiek ga je toch over de grotere lijnen... En dan vindt het CDA het uitermate belangrijk... dat er solidariteit is tussen de generaties. Eens. En als je, als je een partij 50 plus noemt... dan zeg je inherent in die naam van nou, uh, boven de 50, uh, dat heeft een plus. En nou heb ik heel duidelijk gezegd... en ik hoop dat u dat goed van mij gehoord heeft... Duidelijk heeft gezegd, hoor? dat ja. ik dat ja. absoluut niet wil. Ik heb oog voor jongeren, ik heb oog voor de middengroep. Iedereen die in de knel komt die moet geholpen worden. Maar als dat zo is, vraag ik me af... wat u dan nog onderscheidt van andere politieke partijen. Want dat vindt de Partij van de Arbeid... dat vindt de VVD, dat vindt het CDA... dat vindt iedere partij. Ja, en het grote verschil is... dat al die bestaande politieke partijen... de belangen van de groep ouderen... uit het oog verloren was. En nu is het heerlijke... ik zit op die twee stoeltjes in de Kamer... er komt een onderwerp ter sprake... ik hoef niet eens naar de interruptiemicrofoon toe te lopen... ik hoef alleen maar op te staan en de mensen achter de spreekgestoelte, die zeggen al meteen... Oh ja, wacht even. Waar we... ja. Dat, en dat gebeurde bij de Partij van de Dieren. Dat gebeurt nu ook weer. En dat is uitermate belangrijk. Wat, ja, wat maak je dat nou uit? Kijk, want politiek is toch in essentie... Is het representeren van een gedeelte van de samenleving. Je kan niet de hele samenleving representeren. Jullie hebben een bepaalde focus op een bepaalde doelgroep. Ik denk ook niet dat je individuele gevallen... dat kan je natuurlijk allemaal niet regelen. Maar ik zou ook eigenlijk helemaal niet weten. Het land van minderheden hoorde ik net al in het begin zeggen... Uh, ja, ik bedoel, dat is gewoon een focus van de politieke partij. En dan is het een andere politieke partij, hè? om dan te zeggen... van, nou, je hebt de verkeerde focus, of dat klopt allemaal niet. Ja. Maar ik, ik, ik zou helemaal niet zo in de zelfverdediging zitten. Volgens mij hoort dit er gewoon bij. Nee, dat is je een, een beetje te standaard vragen. En dat is natuurlijk ja. toch ja. wat in de media Je hoeft helemaal niet mee te ja. nee. nee. Doe doen. Ook dan helemaal maar. niet. ik de zou er ook partij. geen seconde <laughs> voor. En het feit dat het nu al aan het veranderen is... toont het nut van de partij aan. Klaar? Wat een ja. stilte. Ja, er valt ineens een stilte. <laughs> ja, want u draait nu weer terug van dat u eerst weer voor iedereen wil zijn. Zegt u nu, na, na nee. de interruptie van interruptiefassaat, nee, we zijn toch weer voor een deel. Dus, en dat, dat ingewikkelde... We... Nee, dat is niet ingewikkeld. Nou, het voor, CDA voor mij... heeft precies hetzelfde. U nee. staat voor die hele maatschappij... maar datgene wat te maken heeft met religie, trekt u net iets meer aan. Nee, het grote verschil vind ik dat uh, het CDA staat voor een maatschappijvisie. Het CDA staat voor een, uh, een, een visie op de samenleving... net zoals de Partij van de Arbeid, net zoals de VVD... die je uiteindelijk terugvindt in in het gedachtegoed van de partij... maar ook in het handelen van leden van die partij. Maar dat heeft natuurlijk ook een historie. Hè? Dat, dat, heeft de de historie. dat, dat kun je natuurlijk nieuwe politieke partijen... die kunnen die historie niet opnieuw schrijven. Nee, maar het CDA is ten diepste een conservatieve partij. En okay. conservatief wil zeggen oh. dat je de traditie belangrijk vindt... dat je het gezin belangrijk vindt, dat je orde belangrijk vindt. Als je dat afzet tegen bijvoorbeeld een Partij van de Arbeid... die gelooft in een maakbare samenleving... Ja, dan heb je toch wel grote maatschappelijk verschillende uitgangspunten. Je kunt elkaar wel vinden op onderdelen. Maar je, je, je denkt anders over de samenleving. En dat mis je bij partijen die op, op deelgebied opeens zeggen: van ja, nou, dit is toch wel een heel belangrijk deelgebied. Nee, maar dat heeft de nieuwe tijd, denk ik. Dieren. Noem maar op. Ja. Goed, we gaan, uh, we, we gaan zo nog verder praten natuurlijk, uitvoerig. Uh, we hebben nog een, een kwartier en dat is in radiothermen heel erg lang. Maar we willen ook heel eventjes naar de kerstdagen... en naar wat mensen op straat daarover hebben gezegd. Het is altijd tijd voor uh, ontspanning, ook voor politici. En wij hebben aan de achterban gevraagd op straat... welke politicus zij zouden willen uitnodigen voor het kerstdiner. Roddel en achterban. Emiel Rome. Ik denk toch Mark Rutte. Ik denk dat ik, hoe heet hij? Uh... Ja. Archer. Archer. Nou, het liefst geneen. Geert Wilders natuurlijk. En Marijnissen vind ik ook een hele goeie. <lacht> Wat zou ik voor hem maken? Nou, een lekker varkenshaasje. Het zou sowieso kalkoen zijn met uh, Engelse Yorkshire puddings. Met uh, creme saus. Ah, hij moet wel goed eten, want ik denk dat hij daar het hele jaar door geen tijd voor heeft uh, gehad. Lekkere warme kersen. Dus, ik denk buff bourguignon of zo, maar een goede, stevige rode wijn erbij. Dat sushi, denk ik. Daar ga ik echt vragen van de. Wat zijn grootste Vlaanderen van dit jaar was, dan denk ik aan de zorgpremie. We schuiven maar eens gewoon een keer aan en kijk maar hoe het bij de mindere mensen is. Wat die wil met dit land. Hoe het ervoor gaat zorgen dat iedereen lekker kerstdiner kan eten. En dan een zalige feestpudding toe. Ja, wij zitten aan tafel met Henk Krol van de Pluspartij. Henk-Jan Ormel. Of het is nog niet veranderd? Hè? Het is nog vijf <lacht> Het is nog niet veranderd. Nou. Henk-Jan ja. Ormel, voormalig CDA-Kamerlid. En die werkt in Rome. Hoe jaloers zijn wij daarop? En Sadiq uh, Hatjaoui van uh, Vorm, het Instituut voor Multiculturele Vraagstuk. Um, meneer Hatjaoui, uh, uit een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau. staat dat uh, uh, met betrekking tot het, uh, dat gevoelige onderwerp integratie. waarvoor we zelfs een uh, aparte minister in het leven uh, hadden geroepen dat dat uh, zo'n beetje tot stilstand is gekomen. Dat is toch wel vrij raar of ernstig? Of uh, Ja, dat moet u eigenlijk zeggen. Dat is absoluut raar, maar ook weer niet heel, ernstig, heel, ja. heel verrassend. <laughs> het is ook ernstig en het is ook uh, zorgwekkend als je even terugkijkt naar de afgelopen jaren. Maar het is nog veel zorgwekkender als je even vooruitkijkt wat er, uh, wat er staat te gebeuren. Uh, de afgelopen jaren, de afgelopen, laten we zeggen tien jaar zag je absoluut een sociaal-economische stijging bij migranten en hun kinderen. Dus dat ging eigenlijk de goede kant op. En dan ging het debat, het politieke debat, het maatschappelijk... dat ging vooral over culturele dingen. Acceptatie, homoseksualiteit, religie, plaats van de islam. Um, en en uh, in die tussentijd, hè, we zijn nu weer een, een aantal jaren verder... Um, zie je dat eigenlijk het beleid op integratie... eigenlijk grotendeels tot stilstand is gekomen. Geen beleid meer op segregatie, geen beleid meer op... He, wat men dan noemt zeg maar, specifieke, specifieke groepen. En dat is vanuit het publieke debat misschien wel verklaarbaar. Hè? Ook, we hadden het al over gedoogde mm. coalitie. Maar we staan nu weer voor een nieuwe tijd. Sinds 2008, de gevolgen van de crisis... die slaan vooral ook neer bij, bij migranten en hun kinderen. Je praat over werkloosheidspercentages... in sommige steden van 39% onder jongeren. Je hebt nog steeds uh, uh, uitzendbureaus die op grote schaal uh, discrimineren... al vanaf 1985 tot nu. Blijk bleek ook weer hè, deze uh, week uit SCP-Kijver. Uh, daar is dus echt geen vooruitgang. Eerder neemt de discriminatie op de arbeidsmarkt toe. Ja, en als je dan nu vooruitkijkt... en je ziet een sociaal-economische daling, evident, ook voor die groepen... en je doet er ook nog, nog eens een keer niks aan, doelbewust. En je hebt ook nog die sociaal-culturele kloof. Ja, dan moet je toch echt wel zorgen maken... Uh, over de vraag of wat dan een paar jaar geleden nog de nieuwe sociale kwestie ja. heette. Ja. ja, het is nu helemaal geen kwestie. Ja, want er staat bijvoorbeeld, lezen we net vandaag in het Nederlands Dagblad... ook over een uh, universitair onderzoek. En uh, dat is iemand die uh, Marokkaanse jongeren heeft uh, geïnterviewd. En die jongeren zeggen, Marokkaanse jongeren... wij ervaren Nederland als een keihard land. Dat is toch wel heel erg eigenlijk? Nou ja, dat is wel de beweging op zichzelf. Denk ik niet dat zij de enige zullen zijn die dat zeggen. Kijk, we, we zitten in wat men dan zo deftig noemt... een meritocratische samenleving... waarin het steeds vaker van je eigen verdiensten afhangt... of je wel slaagt of dat je mislukt. Dat, is een groot, dat, is een, dat zie je in het onderwijs. Ja, de, de nadruk op CITO-toetsen en op diploma's... en de stadkwalificatie en weet ik het allemaal wat... Ja, en daarmee wordt de samenleving natuurlijk per definitie harder. Want het enige wat echt ongelijk is verdeeld is talent. Ja, je bent He, je een wordt winna... geboren met talent of je wordt niet geboren ja, met talent. Je bent een, een winnaar of een loser. Je bent een winnaar of een loser. En als je daarop afgerekend wordt, ja, dan is die samenleving gewoon hard. Dus dat hebben ze denk ik, die jongeren die dan zeggen, interview het goed gezien. Ja. Het, het klimaat is verslechterd, bleek ook uit dat SCP-rapport. Wat ja. merkt u daarvan? Nou, het klimaat is natuurlijk vooral verslechterd op, uh, uh, over de beeldvorming rondom, rondom moslims in Nederland. Dat had ook overigens helemaal niks met Geert Wilders of wat dan ook te maken. Dit is een trend die al vanaf 2001, uh, aanslagen in de Verenigde Staten ja, dus is. Dat is niet iets waar, waarvan u zegt van dat is mede veroorzaakt of, of, of, of niet verholpen door het vorige kabinet. Nou, waarin ik, de PV ik, ik, de zeg maar liever is. Het, het vorige kabinet heeft er weinig aan gedaan om dat te dempen of, of te verbeteren. Maar je, ja. om nou te zeggen van nou, uh, ineens kwam het, bij. bij bij de dat is een donderslag bij heldere hemel, nee. Het was al een langlopende beweging en die zie je ook terug in heel ja. Europa. En, en Wat veel zorgwekkender is, moet ik eerlijk zeggen... is dat de opvattingen van met name hoger opgeleide migranten en hun kinderen... zijn verslechterd over autochtonen En dat zijn dan precies die groepen die heel veel in contact hebben... met de Nederlandse samenleving. En, en, en dat moet ons wel zorgen baren, want dat mensen die geïsoleerd van elkaar zijn negatieve beelden over elkaar hebben. Ja, dat hoort een beetje bij het leven. Hè, want je stereotypeert altijd. Maar dat juist mensen... Die, die elkaar, beter zouden moeten weten. Die beter zouden moeten weten. Elkaar niet zijn genadigd. Ja, dat geeft wel aan dat, dat er nog steeds een, een, een gigantische kloof is. Ja, wie, wie is daarvan de oorzaak? Of wat is daarvan de oorzaak? U zegt het vorige kabinet heeft niet veel gedaan om het te verhelpen. Of nee. om het te dempen. Nou, wat dat had... is... De, nou, wat, wat uh, ik weet niet of het dé oorzaak is, maar wat je wel ziet... is dat uh, in, in die politieke constellatie die er nu eenmaal was... eigenlijk we, en, en, dan kreeg je weer dat incident hè, van een, van, van een allochtonen vrouw... die dan uh, uh, met subsidie uh, uh, gaan zwemmen. Nou, daar praten we dan natuurlijk een hele week over. Maar als je echt daadwerkelijk keek naar het budget... wat werd gespendeerd aan integratie... dat ging eigenlijk alleen over inburgering. Mm. Nou, dat schaffen we nu ook af. Dat budget, wat er dan over is, dat gaat eigenlijk allemaal naar de gemeente. Je kunt helemaal niet traceren of die gemeenten er überhaupt iets mee doen. Dat noemen ze dan ongeoormerkt uh, geld. Kan bij wijze van spreken ook naar de straatverlichting gaan? Dat, dat kan ook, dus we weten het ook gewoon niet. We hebben het zelf ook wel eens geprobeerd die financiële stromen te volgen. Nou, je, je wordt er echt geen wijs uit. En er is iets ontstaan in de zin van, je wilt het wel beter maken. Je wilt dat mensen samen, maar je hoeft er niks aan te doen. En dat is natuurlijk een hele gekke gedachte. Als de jeugdwerkloosheid 39% is, Spaanse toestanden... Dan kan je toch niet volhouden van nou nee, we gaan niet iets specifieks doen op die groep. Dat ja. kan toch helemaal niet. En met name omdat het allemaal laag en middelbaar opgeleide jongeren zijn, die in hoge mate afhankelijk zijn van uitzendbureaus, drie tot vijf keer vaker dan gemiddeld. Ja, dan, dan leg ik niet uit aan iemand van 13 of 14 jaar. Van ja, nee, maar we vinden dat niet belangrijk genoeg. Want er is een politieke constellatie, we willen er eigenlijk niet over praten. Dus die depolitisering, die depolitisering lijkt wel een zekere rust hebben meegebracht. We praten er niet meer zoveel meer over en het staat niet meer zo prominent op de, op de kranten. Maar als dat gepaard gaat met niks doen, ja, dan heb je natuurlijk over een aantal jaren ja. veel grotere problemen. Is dat eigenlijk extra zorgelijk? Ja, is absoluut. Ja. absoluut. Ja, wat u ervaart, wat bijvoorbeeld ook dit nieuwe kabinet, VVD, Partij van de Arbeid, kabinet voorstel, uh, ervaart u ook als niks doen? Nou, er zijn heel veel aanscherpingen op maatregelen, hè, dus, dus, dus uh, nationaliteitsrecht, et cetera. Dus je ziet wel uh, een aantal aanscherpingen. Maar in de zin van uh, een visie over wat willen we nou bereiken in die samenleving... wat gaan we doen aan segregatie bestrijden, et cetera... ja, er zit niks in het regeerakkoord. Dat moet Lodewijk Asscher als verantwoordelijk minister nu... natuurlijk helemaal van de grond opbouwen, weer helemaal opnieuw gaan uitzetten. En ik hoop dat hij daarbij wel gesteund wordt. Want zowel lokaal als landelijk zijn er niet heel veel uh, partijen, uh, organisaties... die het op de agenda zetten. Ook niet de FNV, ook niet vanuit de SER, ook niet de werkgevers... Ook niet de uitzendbureaus, dus het is ook te makkelijk om alleen naar de politiek te wijzen. Het is ook daadwerkelijk ook vanuit het maatschappelijk middenveld dat er te weinig aandacht voor wordt gevraagd. Het is wel een somber beeld hè, wat u schetst. Ja, het is een somber beeld en ik kan het nog veel somberder maken als ik bijvoorbeeld kijk naar de inkomens van uh, ouderen met een migrantenachtergrond. Uh, uh, de, de, de, de 50 plussers ja, ja. zal ik maar zeggen. U tikt, de uh, u tikt even de, Zelf, hand, ja, van van, de van, dan hand van de. Dat moet je nee, anders doen. Nee, even qua radio, zo'n uh, belangrijk uh, momentje. Nee, maar als je kijkt naar naar, naar uh, gemiddeld inkomen, wat, wat, wat die mensen op jaarbasis hebben, uh, 13.000 13.000 euro. Als je kijkt nu naar de is arbeidsparticipatie niks. van ja. vrouwen die vroeger nog wel werden gestimuleerd om te gaan werken... om economisch zelfstandig te worden. Nou, die kunnen, kunnen niet meer die kinderopvang betalen, et cetera, et cetera. Ja, Het is eigenlijk een duidelijke waarschuwing die u afgeeft. Heeft u wel vertrouwen in minister Asscher... die hier toch voor verantwoordelijk is? Ook minister van Sociale Ik Zaken Ik denk dat als de persoon Asscher met, met, met, zijn, met, met zijn intellect... en ook wat hij in Amsterdam heeft meegemaakt... dat dat een uitstekende minister is om te begrijpen... dat dit echt urgent is en dat we echt iets ja. moeten doen tegelijkertijd maak ik mij meer zorgen om zeg maar, eigenlijk de beweging eromheen... want ook hij kan het natuurlijk niet alleen. Want u weet wel dat het vorige kabinet, en dat heeft dit kabinet doorgezet... het integratiebudget tot nul heeft gereduceerd. Dus hij moet heel veel doen, grote maatschappelijke kwesties oplossen... maar er wordt eigenlijk uh, weinig beleid uh, voor vrijgemaakt. Dus uh, ik hoop dat hij heel creatief is, en dat is hij. Maar het is geen gemakkelijk opgave. En ik hoor voor u trouwens ook nog wel een onderwerp. Hè? Even de laatste halve minuut: de ouder wordende migrant. Is een groot probleem. Dit is überhaupt een heel groot probleem. Ik ben ook heel blij dat ze die zegt. Het is een probleem wat we ook in het maatschappelijk middenveld moeten oplossen. We moeten echt met elkaar in discussie gaan. Want anders gaan we op den duur echt ontsporen. Meneer Ormel, tot slot, u kunt daar geen bijdrage meer aan leveren. Maar nee. wij wensen u wel nee. veel succes in Rome. Dank u wel. Het is inderdaad een prachtige stad... maar uh, Nederland is ook een heel mooi land met heel veel kansen. Er ja. zitten wel veel katholieken, hè? In Rome, <laughs> ja. De, de grootste en de hoogste. Nederland is wel een mooi land, hoor. Ja. Dank voor de uw komst. Rome, ja. maat, Alle drie. We, <laughs> drie. we maken de de er Londen een eind mooi, aan ja. voor Nederland vanmorgen. En, ja, Henk Jan Ormel, Sadiq Hachaui en Henkel, dank. En wij wensen u uh, fijne feestdagen natuurlijk. En dat wensen wij ook aan onze luisteraars. Volgende week zijn wij er gewoon weer. Graag tot dan. Dag. Samen thuis, samen dros. Het Radio 1 Jaaroverzicht. Welkom op het terrein van het katshuis. De Wel is er ook bij de PvdA uit te komen. Omdat het schip kantelt, loopt een aantal reddingsboten vast. Ik heb besloten zelf om door te gaan als partijleider. Woensdag van ochtend tien tot middag zes. Ik ben een symbool geworden van de dingen die wij in de ruimte doen. De belangrijkste nieuwsgebeurtenissen van het afgelopen jaar. We hebben net van de familie doorgekregen dat uh, de grens echter overleden is. Wat er is gebeurd is een nachtmerrie voor iedere museumdirecteur. Tweede kerstdag van 10 tot zes. We hebben een wereldkampioen. Stefan Groothuis is wereldkampioen. Sprint. Het geluid van 2012 op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Papa, ja? waarom is Sinterklaas niet in ons nieuwe huis langsgekomen? Ik denk dat hij de weg niet kon vinden. Waarom niet? Nou, omdat uh, zijn navigatie niet up-to-date was. Maar weet je, ik zal tegen de kerstman zeggen... dat hij een Garmin-navigatie met Lifetime Map-update moet kopen. Dan weet hij ons in ieder geval wel te vinden. Ja, Garmin, kerstman. Ga naar garmin.nl. De Libris Boekhandel pakt uit met een grootste kerstaanbieding. De Kobo Mini E-Reader. Van 79,95 voor 49,95. 49.95 Dat is wel een heel klein prijsje voor deze complete en lichte e-reader. Zo klinkt de collectebus van een goed doel dat te vertrouwen is. En zo klinkt de collectebus van een goed doel dat niet te vertrouwen is. Lastig hè? Weet waarvoor je geeft. Let op het CBF keurmerk of raadpleeg het register op cbf.nl. Bobo Mini, nu 49,95 bij de Libris Boekhandel. Op is op. Dit is Radio 1.